Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij de zware zomerstorm die over het land raast is een man uit Strijen om het leven gekomen. Hij wachtte op de parkeerplaats bij een hotel in Wolfhezen toen een boom omviel en op zijn auto terechtkwam. De zware windstoten en regen veroorzaken op veel plaatsen overlast. De NS zegt nog de hele avond nodig te hebben om bij te komen van de storm. De dienstregeling is nog steeds verstoord. Lang niet alle treinen rijden.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 De Amerikaanse president Obama vindt dat de Verenigde Staten en Kenia meer moeten samenwerken om terroristen van Al-Shabaab te bestrijden. Dat zei Obama in een gezamenlijke persconferentie met de Keniaanse president Kenyatta. Volgens Obama wordt er voortgang geboekt bij het verzwakken van de terroristische organisatie, maar zijn terroristen nog steeds in staat om burgers aan te vallen. Amerika en Kenia kunnen allebei profiteren... als veiligheidsdiensten van beide landen informatie zouden uitwisselen... zei Obama tijdens een bezoek aan het geboorteland van zijn vader. Het Nederlands elftal speelt in de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland... in groep A tegen Frankrijk, Zweden, Bulgarije, Wit-Rusland en Luxemburg. De loting was in Sint-Petersburg. Nederland was als groepshoofd ingedeeld... en ontliep daarmee medegroepshoofden als België en Duitsland.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 on the road inside, be you enemy or lover, we are put here to discover the heart that beats within each other. We gonna rap up, up, rap up, up. We gonna rap. Terwijl ze bij de Tour de Fransen nog 58 kilometer moeten fietsen, zijn wij begonnen aan het, het tweede gedeelte van de top 40 van Europa. Your Breakdown hier op CFM. En dat uh, hebben we gedaan met de nummer 12 van deze week. Louise Notte met uh, Rhythm Is Hyde. En volgens mij was het de uh, Belgische inzending uh, van het Euron uh, Vision Zang Contest. Hé, hey, maar we hebben er een uh, hoop over geslagen. En uh, misschien week is het niet allemaal meer die we hebben gedraaid. Geen paniek. Sander zou ervoor zorgen. Zonder lijstje hebben we weer uh, live ingevlogen. Ik hoop dat hij zijn chips uit zijn mond heeft. En dan uh, kan hij een, een klein riddeltje voor jou gaan vertellen... Not nummer 9. Nee, op nummer 29, al 29. Oh. Al 29 weken, nee, 4 weken zijn aan ze voorzien. No. Flowrider, oh. Robert Thinker, verdien wide, but I don't like it, I love it. Op nummer 28, vorige week stond hij op 24. David Getta featuring Nicki Minaj en Airfo Jack met hey mama. Pas 7 weken in de lijst op nummer 27, Theodore featuring Chris Brown met 5 More Hours. En op nummer 26, Ellie Golding, love me like you do. Al twee weken al in de lijst op nummer 25 DJ Antoine featuring Akon met Holiday En op nummer 24 Bob Sinclair featuring Dalthalman met Fielder 5. Op nummer 23 vorige week stond je op 22 hoogste notering is 13. Floor in de Machine met Zip, Gip to Rack. En op nummer 22 Mobile 5 met This Summer's Can You Hurt Like a Motherfucker. En op nummer 21 Martin Garrix featuring Asher met Don't Look Down. Op nummer 20, Verwel Williams met Freedom. En op nummer 19 hebben we Man Sammler met Hero. Op nummer 18 al twee weken in de lijst. En voor Jack, featuring Mike Taylor met Summer Thing. En op nummer 17, Keiko featuring Parson James met Stroll The Show. Op nummer 16, al zeven weken in de lijst. Martin Sovek en GTA met Intoxicated. En op nummer 15, Wiz Khalifa featuring Charlie Pett. See You Again. Op nummer 14, vorige week stond hij op 18... Jara met een kapper. En al 30 weken in de lijst is de hoogste en de langste in de lijst op nummer 13 Omi met cheerleader. Hij nou, is niet de hoogste in de lijst, hè? De hoogste in de lijst is de nummer 1 uh, van deze ja. week. Maar langs genoteerde, dat uh, klopt wel. En 30 de... weken is wel lang eigenlijk, hè? Ja. Hoe doen ze dan? Dat vraag ik me ook aan. Vorige week stond hij op 11, dus hij is weer een beetje aan het zakken. Maar de, de, de afgelopen week heeft de Omi alleen maar haar 40 gezien. En nou staat hij. Hier... Ja, nee, ja, ik snap het niet. Nee. Maar goed, maakt niet uit, ga verder. Op nummer 12, Lois Nuttet met Rhythm Inside. En op nummer 11, David Greta featuring Emily Chandet met What I Did for Love. De, de, de Euro Breakdown of redo. Breakdown of Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou, dat was een hele lijst, uh, dank uh, daarvoor, uh, Sander. Wij gaan uh, naar de top 10 en dat doen we met de nummer 10 natuurlijk. Adam Lambert, Ghost Town. Died last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town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 a ghost town Deze vorige week 14, deze week uh, alweer op de nummer 10. Doe deze en hem, uh, Lambert. Uh, goed, we gaan de complete top uh, 10 voor je draaien. Dus uh, dit is uh, nummer 9, Lina met Traffic Lights. How long will it take if I got time for a shower? You could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there. Get a drink if that's alright. waiting for an hour but it's feeling like forever Metaflijvers en drie dalers. Wat je met die in vermoed weet ik ook niet. Er zitten de twee uh, oud- of uh, huidige nummer 1-nummers in de top 10. En in totaal hebben we 2, 4, 6 oude nummer 1-hits in de complete lijst staan. Het zijn allemaal van die uh, leuke, nutteloze feitjes. Maar die wil graag altijd met uh, jou delen. Uh, Nikki Minaj, ik had het er net al even kort over. Uh, die baalt van MTV-nominatie, de MTV natuurlijk. Uh, Nikki Minaj is beslist uh, niet blij met haar drie nominaties... voor de MTV Video Music Awards. Dinsdagavond liet zij uh, weten dat ze met haar uh, clips... ook een nominatie had moeten krijgen voor... Uh, voor haar clips. Ja, nou ja, logisch als je met je clips een nominatie wil krijgen. Als de andere meiden een video uitbrengen... de record uh, breken, krijgt, ze die nominatie. Zo liet ze weten. Taylor Swift reageerde op de klaagzang van deze dame. Ik heb niets gedaan uh, dan je steunen. Misschien heeft een uh, man je plek ingenomen. Wij zijn het op uh, Ed Sheeran, Kendrick Lamar... Mark Ronson en uh, Bruno Mars... die voor de beste video zijn genomineerd. Minas gaf het uh, daarna een twist. Komt-ie, hè? Komt-ie. Zwarte vrouwen beïnvloeden de popcultuur zo vaak... en worden maar zelden beloond. Na het schrift nodig in een uit... om uh, wanneer ze wint uh, samen met haar het podium op te komen. Ik denk, denk, als jij je beste videoclip wil winnen... dat je even die implantaten eruit moet halen. Ik denk dat dat een hoop uh, zal schelen. Uh, Rihanna dan. Uh, Rihanna uh, die wil een bitchfight starten. Ja, echt waar, echt waar. Ja, echt waar. Want een bitchfight op Twitter... Uh... Uh, of dat echt gaat starten, dat is niet helemaal duidelijk. Maar aanval op Beyoncé kan een uh, duidelijke aanzet zijn. Rihanna slingerde woensdagnacht een tweet uh, de wereld in. Met de tekst die niets aan de verbeelding overliet: uh, Since we are spilling tea, Beyoncé, I fuck your husband. Boom! Nou goed, uh, daarmee uh, light. een eerdere roddel op... waarbij al sprake was van een wild moment tussen Jay-Z en Rihanna. Sindsdien botert het uh, niet zo lekker meer tussen Beyoncé en Jay-Z. Nou, nog opvallender is dat de bewuste tweet een korte levensduur had... want na vijf minuten was het bericht alweer verdwenen van Twitter. We zullen voorlopig dus uh, niet weten of het een uh, waarheid was... of dat iemand een geintje heeft uitgehaald met het Twitter-account van Rihanna. Maar uh, ik zal even klappen. We hebben die tweet hier wel staan... Lang het internet. Niks kan je verwijderen. Hé, hey, uh, Miley Cyrus dan. Ken je er nog? Ik ken er nog. Ja? Ja. Van die Wrecking Ball uh, gedoe, weet ik van wat allemaal. Ja. Um, Miley Cyrus blijft namelijk best wel creatief. Schijnt, schijnt. Ik weet het ook niet. Dat beslist zelf. Want uh, of je zit te wachten op de foto's uh, die Miley uh, nu weer de wereld in smijt, is helemaal aan jou. Want uh, Cyrus heeft woensdag een serie foto's op Instagram geplaatst. Waarop ze te zien is hoe ze haar oksels aan het waxen is. En daar lijkt op voorhand nog niet zoveel mis mee. Maar eerst laat ze een bescheiden donker vlak onder haar oksels zien. Daarna de de oksels. En haar emoties om vervolgens een close-up te maken uh, van het resultaat. En dat gewoon gezellig te delen op Insta. We beginnen ons dus onderhand af te vragen waar de grenzen van deze Miley Cyrus liggen. Donderdag laat ze het eindresultaat zien op een foto waar ze bloot op het strand ligt. Maar daar heeft ze voorlopig nog wel uh, wat uh, nabewerking op gedaan. Zoals eigenlijk uh, alle foto's uh, van onze Cyrus. Maar uh, meer om de, de, ja, de, de, de plekken maar even te bedekken om het zomaar uh, netjes te zeggen. Uh, meer MTV Music Awards. Taylor Swift die leidt de nominatiedans van deze awards. Want Taylor Swift is dit jaar genomineerd voor maar liefst 9 awards. Tijdens de MTV Video Music Awards. De zangeres uh, doet dat vooral met haar recente videoclip bij uh, Bad Blood. Die is niet alleen, uh, uh, alleen meedingd als beste video van het jaar, maar ook nog in 6 andere categorieën genomineerd. Daarnaast doet ook Blankspace een gooi naar de prijs in 2 uh, categorieën. Nou, naast de Blood maken alright, uh, Uptown Funk en um, 7-Eleven en Thinking Out Loud... kans op de belangrijkste videoprijs. Ed Sheeran is in uh, zes categorieën genomineerd. Beyoncé in 5 en uh, Nicki Minaj, Ariana Grande, Freddie Webb en Hozier... maken kans op uh, meerdere prijzen. Nou Wil je weten hoe dat afloopt? Uh, 30 augustus is de prijsuitreiking.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 Argentinië. Justin Bieber, dus where are you now? I need you the most. I need you the most. I need you the most. Hey zo direct, de, de Nederlandse top 40. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 7 van deze week. We hebben samen met de ALC Headlights. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Get ahead of life Vorige week uh, nog kon zeggen, zit je lekker in de tuin te genieten van uh, de hitlijst? Hoop ik dat nou uh, de radio aanstaat uh, binnen je huiskamer en de televisie op uh, Noors. Dat je lekker ertoe kan zitten kijken met uh, prachtige muziek op de achtergrond. Dit was uh, Robin Schultz samen met Elsie met de hitlijst. Op nummer 7 deze week in de Euro Breakdown. Hier op uh, ZFM Zondwoord. Ja, en daad Radio 85 presenteert de Nederlandse top 40. En de Nederlandse top 40 van de week, 30, die ga ik aan jou uh, verklappen. Ik heb alvast uh, de lijst weer gehad. En dan kan je zeggen, drank en druk staat wederom niet op nummer 1. Maar waar staat hij wel, dat hoor je zo? Eerst gaan we kijken naar nummer 40. Dat is Taylor Swift, samen met Kendrick Lamar, met het nummer Bad Blood. Op nummer 39 staat Omi met Cheerleader. John Newman staat erin op 38 met Coming and Get It. Flowrider Robert Dick en for White. I don't like it, I love it vinden we op een 36e plaats in het Nederlandse top 40. Dota met Hungry op 35. en Nathalie LaRose met Somebody op 34. En Zero met The single photograph staat op een 33e plek. En Locked Away is uh, samen met uh, van, uh, Adam Levine en R-City. Is nieuw binnengekomen deze week in het Nederlandse top 40 op een 32e plek. Dan ook dan op 31 de New Day, room 5. Met This Summer's Gunner Hurt op nummer 30. Jess Klin Hold My Hand staat erin, 26. En Summer Thing van Avro uh, Jack hè, op 24. Save Me van Liz and Bee vinden we op 22. En Martin Garrix, Don't Look Down op 21. Pharrell Williams dan met Freedom op nummer 20. Eva Simon staat er ook nog steeds in. Policeman op uh, nummer 12. En Pitbull samen met Chris Brown met nummer Fun op 11. Nou gaan we naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Are You With Me van Lost Frequencies. Vinden we op de tiende plek. Kenny B met Parijs op een negende plek. En Madcon en Ray Dalton, Don't Worry op een achtste. Ghost Town van Emmerden, Lambert op een zevende plek. De zesde plek is Avicii, Waiting for Love vijfde is Geico, Stol Show. Vier is een beetje laser lean-on. Drie staat hij dan, hè. Drank en drugs van Lil Kleine en uh, Ronnie Flex. Nummer twee dan. Uh, nummer twee is in handen van Velijke Jean... samen met Jasmine Thompson. Ain't nobody loves me better. En de nummer één... El Paradon van Nicky Jam en Enrique Iglesias in de Nederlandse top 40. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met uh, de Euro Breakdown, de top 40 van Europa... met de nummer 6 van deze week, Major Lazer, DJ Snake met Lean On. Bij van deze week, Jess Glynn. Prachtige single Hold My Hand, deze Britse dame. Acht weken in de lijst ondertussen, vorige week zon ze ook toevallig op uh, nummer 8. Deze week dus op uh, nummer 5. Ze is rap aan het uh, stijgen naar de top 3 toe. Ik ben benieuwd uh, hoe de verdere ontwikkelingen zijn van uh, deze dame in de lijst. Luister dan gewoon uh, iedere vrijdag tussen 3 en 5 naar de top 40 van Europa hier op uh, ZFM Zandvoort. En dan zal ik het uh, je allemaal gaan vertellen. Mariah Carey dan. Een beetje nieuws nog rond de artiesten. Want Mariah Carey, dan uh, zou je denken, wat, wat krijgen ze nou betaald? Nou, ze krijgt heel veel betaald voor een uh, eerste optreden toen in uh, Israël. De zangeres komt uh, volgende maand een uh, optreden doen in uh, Tel Aviv. Daarmee geeft Mariah Carey voor het eerst een optreden in Israël zelf... Uh, dat ze niet voor niets komt, blijkt uit het feit dat uh, TMZ weet te melden... dat de organisator van het concert daar ruim, schrik niet, 450.000 euro voor over heeft. Uh, bezoekers betalen een vrij normale prijs. Kaartjes zijn te koop vanaf uh, 60 euro. Uh, vorige maand was uh, Carrie Ford eerst in uh, Israël met haar nieuwe liefde. De miljardair uh, James Packer. dan zou je denken hè... Waarvoor heb je die 4,5 ton nog nodig? Nou ja, kan maar nooit voldoende zijn. Hé, hey, uh, Michael Jackson dan. Want uh, Michael Jackson uh, wilde heel graag uh, spelen in een Star Wars film. Uh, Ahmed Best, die de rol van uh, Jar Jar Binks speelt in Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, heeft in een interview met uh, Vice bekendgemaakt dat Michael Jackson bijna zijn rol had gekregen. Althans, uh, dat is wat George Lucas me vertelde. Na een concert in uh, Londen gingen we naar een afterparty. En daar vertelde hij me dat Michael de rol wilde doen met uh, protheses en make-up. Zoals in de uh, thriller. Al dus uh, deze man die George Jar, Jar Binks speelde. Nou, best uh, denkt dat Jackson de rol niet heeft gekregen. Omdat hij dan groter zou zijn geweest dan de hele film. En daar zat meneer George Lucas dus absoluut niet op te wachten. Uh, of Rocky, kennen we die nog? Ja, die kennen we nog. En waarvan? Nou, dat weet je wel. Liefzaam met Celine Gomez een nummer, good for you. Maar of Rocky wil uh, de nieuwe James Bond zijn. Rapper, deze rapper heeft de ambitie om de eerste donkere James Bond te worden. Deze zomer is Rocky te zien in de film Dope. En tijdens een interview met The Esquire... heeft hij laten weten nog meer ambities te hebben als uh, acteur. Zo meent hij de beste opvolger te zijn voor de huidige 007 Daniel Craig... We hebben een uh, zwarte James Bond nodig, zo zegt hij. En dat zou ik uh, voor elkaar krijgen. En ik zou er beter uitzien dan al die andere Bonds die ooit hebben geleverd. Nou, de Ripper zou er uh, bijna klaar voor zijn. Het enige wat hij nog nodig heeft is een uh, sixpack. Ja, dan moet je even trainen, jongen. Dan komt dat vanzelf, toch? Of naar de supermarkt. Ja, naar de supermarkt kan je ook een six-packje kopen. Nou ja, ik doe het met de biervust, is dat ook goed? Ja, dat is ook goed. Beter. Hé, hey, uh, Nick Schilder dan. Beetje nieuws van uh, Nederlandse bodem. Nick, Nick Schilder heeft zijn uh, vriendin uh, ten huwelijk gevraagd. Afgelopen weekend heeft hij uh, zijn vriendin Kirsten dan ten huwelijk gevraagd. En de zanger liet uh, via Instagram weten dat zij uh, nee heeft gezegd. Uh, ja, heeft gezegd. Uh, het tweetal heeft al twee kinderen. En laat hun liefde dus nu ook bezegelen met een uh, mooie ring... Nick en Kirsten zijn nu al bijna tien jaar bij elkaar. Dus uh, de veronderstelling dat Nick en Simon een relatie hebben... dat uh, gaat nou uh, niet echt uh, meer op. Het vorige uur hadden we... wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand... maar nu is er what the fuck is er met uh, One Direction aan de hand. Simon Kowel, die al uh, jarenlang de mentor is van uh, One Direction... heeft laten weten dat ze nu een tijdje rustiger aan gaan doen. Het jurylied, uh, jurylid en uh, mentor deed zijn opmerking in een gesprek met de Sun... Als groep hebben ze nu genoeg hits en kunnen ze een tijdje rust nemen... om andere dingen te doen die ze willen. Ik hoop dat ze uh, dat doen en dan weer bij elkaar komen. Maar dat is uh, absoluut een uh, eigen beslissing, Aldus uh, Simon. Vorige maand waren er al geruchten dat de band een uh, jaar pauze zou gaan nemen... na het verschijnen van een uh, vijfde uh, studioalbum... dat uh, later dit jaar zal gaan verschijnen. Nou, toen, echter, uh, werd dat, dat, uh, niet... toen echter werd dat niet bevestigd. En daarna nou maakte Karel een uh, soortgelijke opmerking... Waaruit is af te leiden dat een lange pauze van One Direction eraan zit te komen. Nou, ik uh, ben benieuwd. En best blij ook nog eens een keer. Want ja, het is One Direction en blijf One Direction. Dit is Lance Money Lewis op nummer 4 in de Eurochart Top 40 van Europa hier op CFM met het prachtige single Beel. Beel. met bier deze week uh, in de Euro Breakdown. Yeah. Ondertussen staan ze er alweer, uh, staat hij er alweer twaalf uh, weken in. Je hey, hebt je nou uh, gemist uh, welke nummers we van de top 10 gedraaid hebben. Nou, ik ga het je vertellen. Of laat ik het Sander doen? Nou, ik laat het Sander wel even doen. Sander, welke hebben we nou gedraaid van de top 10? Van de top 10. Ja, top 10, ja, hey, ja, ja. Het schiet eens op, joh. Skrillex en Diplo met Where Are You Now? Nou, dat is nummer 8. Op nummer 10 zijn we begonnen met Adam Lambert, Ghost Town. Oh ja. Ik zat verkeerd te kijken. Ja, nou ja, we kom vanzelf bij nummer 8 terecht, hoor. Ja. Nou, op nummer 9 hadden we Lena met Traffic Lights. En op 8 hadden we Squirlex en Diplo featuring Justin Bieber met Where Are You Now. Op nummer 7 hebben we Robin Shield featuring LC met Headlines. En op nummer 6, Major Laser en DJ Snake featuring me met Lean On. En op nummer 5, Jess Blin met Hold My Hand. En op nummer 4, Lance Money Lewis met Bill. Nou, dat is mooi. Die hebben we dus allemaal gedraaid deze week. Langs van de top 10 is zeven, uh, tien weken lang Major laser DJ Snake featuring Mervyn Lina. Hé, we gaan ons uh, opmaken voor de top 3 van deze week. Maar niet voordat wij wat uh, over honkballers hebben verteld. Ja, honkballers. De honkballers namelijk van de Washington Nationals en de Los Angeles Dodgers. Die zijn uh, boos. En nee, niet zomaar boos. En niet op zomaar iemand. Nee, ze zijn boos op Taylor Swift. Telen Swift komt wel vaak voorbij vandaag, ja, moet ik zeggen. Ah, goed. Uh, beide teams zouden het afgelopen vrijdag tegen elkaar opnemen in Washington D.C. En dat ging niet uh, geheel vlekkeloos, want na de eerste speelhelft... begaf de verlichting het in het National Park. Nou, de zangeres had eerder die week twee uitverkochte concerten gegeven... en zouden veroorzaker zijn van de elektriciteitsproblemen al daar. Het concert van Taylor Swift heeft alle stroom in D.C. opgemaakt. Bedankt dat onze tweede helft starten met een knal, zo schreef iemand uh, van de Dodgers. Ik hou, van Taylor uh, ik hou Taylor Swift verantwoordelijk voor de stroomuitval. Nu hebben wij Bad Blood en zo liet de pitcher van de Washington Nationals uh, weten. Ik vind het een beetje een raar verhaal, maar uh, hè, er zijn wel meerdere rare verhalen omtrent die artiesten in het Amerika... Hey, um, Pharrell Williams met Freedom is een mooie single... maar um, er hoort ook een videoclip bij en die verscheen deze week. En daarin uh, laat Pharrell Williams dan de hele wereld zien. Williams neemt een uh, bescheiden plekje in in de clip. Maar laat de kijkers alle kanten van onze wereld zien. Zo brengt hij uh, eenvoudige elementen van de wereld... Uh, tot de complexe situaties die we tegenkomen uh, in onze maatschappij. De clip werd geregisseerd door Paul Hunter... met wie hij ook al de video's van uh, Maybe... Drop it like it's hot and let gets, uh, let's get blown. Uh, fever and can I have it uh, like a dead maakten. Nou, Freedom is opnieuw een opvallende clip van 4 Williams. Bij Happy maakte hij zelfs een versie van de clip... die maar liefst, ja, schrik niet, 24 uur duurde. Ik heb hem niet gezien, want dat vond ik een beetje te veel van het goede. Sowieso werd je al uh, helemaal doodgegooid met het nummer Happy, maar goed... Ik ben wel benieuwd hoe de clip van Freedom eruit gaat zien. Wil jij dat ook zien? Dat kan. Ga gewoon even op VEVO kijken of YouTube. Hè. Dat komt allemaal goed. Rihanna dan nog één keer. Want afgelopen woensdag heeft Rihanna bekendgemaakt... dat er een nieuwe parfum aankomt genaamd Riri. De zangeres deed de aankondiging van het nieuwe luchtje via Twitter. En de lancering van de nieuwe geur wordt ondersteund... met een liefelijke campagne waarop de zangeres Barbie-achtig te zien is. Nou, uh, ik ben benieuwd. Ik zal hem niet kopen. Ik ook niet. Nee? Ik denk Thomas wel, maar goed. Ja, dat goed. denk ik ook. Hoort erbij. Ik ga hem niet kopen. Mocht je hem willen kopen, uh, ga gewoon even googelen naar uh, Riri. En oh, dan is het mogelijk. Hé, hey, uh, hoe zag de top 3 van de vorige week eruit? Wil je het weten? Heb je hem gemist begin van de show? Geen probleem. Hier komt hij nogmaals. No, Nummer 3. Betrouwbaar, maar wel origineel. Nummer 3. Jeremiah met uh, somebody. Het is dus goed heb opgelet. Ja, vorige week uh, stond hij er ook. Niks aan te doen. Het wel dat ze we met Tour de France uh, bezig zijn met de afdaling. En nog maar een kleine 30 kilometer uh, moeten gaan fietsen. Gaan wij uh, naar de nummer 2 toe van uh, deze week? Zelfs als de vorige week, klinken Riva, restart the game. 14 weken in de lijst alweer in de Euro Breakdown. Deze week dus op 2, net zoals uh, vorige week. Ook overigens zijn hoogste notering. Klingerhandel op 2. If you are to anybody used to be, so not to blame, you shoot the truth. You watch it fall, as you can see, you start the game. You taste the pain, now losing someone. What could say, don't even look back at this wasted moment's time. If you are to anybody used to be, so not to blame, you shoot the truth. You watch and fall, as you can see, You start the game. Sorry, Klinkt anders dan uh, met Broken Back. Revive and start again. game. Voor de tweede keer op rijden. Ja. Op nummer 2 in de Euro Breakdown. Nee, niet op Star FM. Euro Breakdown. Hé, hey, uh, de nummer 1 dan. Bijna geen verrassing meer. Wie dat is, 15 weken lang op de lijst. Vorige week is ook op uh, nummer 1. Dit is MadCon... But. in de Euro Breakdown, uh, hier op uh, ZFM's antwoord. En ik denk toch echt nog steeds dat het wel uh, een van de grootste zomershits uh, gaat worden... die er maar zijn dit jaar. Maar goed, daar komen we vanzelf achter. En blijf gewoon luisteren, iedere week uh, naar de Euro Breakdown. 25e jaargang, aflevering 30 van de 24 juli 2015.